met een vraag die ik alleen zelf kan beantwoorden. Je ziet hier mijn motor met een doorgetrokken streep van het wegdek en ik begin met een vraag wat heeft mijn motorfiets en een doorgestrokken streep te maken met een nieuw begin? <laughs> nou dat zit zo, vorige week ging ik naar mijn werk en dan begin ik op een B-weg richting de snelweg en op mijn stoere motor natuurlijk en uh, maar al snel reek een, een vrachtwagen achterop. Met een aanlegger. En enorm zwaar beladen. Nou, dat kroop over de weg. En als heel snel achter mij zag ik in mijn spiegeltjes. Een hele rij van andere auto's. Die allemaal gelaten de vrachtwagen volgden. <lacht> nou ja, dat ging dan zo door tot de oprit van de snelweg. En u raadt het misschien al. Ik zag mijn kans waar. Vzt, over de doorgetrokken streep. Over de vluchtstrook. En hup. Die vrachtwagen voorbij. hè? King of the road, daar ging ik de A6 op, richting Lelystad. Ik wou tenslotte op tijd zijn voor mijn werk. Maar goed, na een paar kilometer uh, werd ik dan toch ingehaald door een zwarte Volkswagen Polo. En dan ging zo'n dingetje omhoog, politie volgen. Dus ik mocht bij de volgende afrit af, en ik werd natuurlijk aan de kant gezet. En ja meneer, uh, u begrijpt het zeker al. Uh, ja, ik zeg, u hebt helemaal gelijk. Ik ben over de doorgestrokken streep gegaan. Ja, hè? Ja. En dus ja, nou ja, ik accepteerde dat ook wel, totdat ik hoorde wat het moest gaan kosten. Zo? Oh. 350 euro! Ja, toen begon ik toch wel een beetje te pleiten voor mezelf. Ik zeg, meneer, als ik in mijn auto was geweest, had ik dit absoluut niet gedaan. Maar ja, met zo'n motor, zut. En is het nou zo'n ernstige overtreding en kan ik het niet afdoen met een waarschuwing? Nee hoor, dat kon niet. Dus, nou ja. Daar ging ik dus. Ik dacht, laat ik het, Nelly weet het nog niet. Ik dacht, laat ik het vandaag maar vertellen. Want anders dan, uh, krijg ik de wind van voren en dat kan nou niet meer, hè. Maar 350 euro, hè? dat is toch wat, hè. Daar word je niet vrolijk van, hè. Ja, nou ja, zo ging ik door naar mijn werk. En het ene telefoontje naar het andere. Totdat ik ineens gebeld werd door een, uh, een vrouwelijke agenten uit Emmeloord. Met wie ik heel veel samenwerk via mijn werk. En toen kwam het uh, bevrijdende nieuws. Van joh, ik heb net mijn collega gesproken die jouw bekeuring heeft gegeven. Hij dacht, die naam ken ik ergens van. Dus hij kwam met mij in gesprek. En hij zegt, hoe zijn er contacten met de GGD? En eind van het liedje. Hij heeft een geseponeerd. Ja. Ja. Hoe blij kan een mens zijn, hè? Niet verdiend vanwege mijn wetsovertreding. En toch genade verkregen. Niet eens echt gevraagd. Ja, een kleine poging. Zomaar genade uit het niks. Nou ja, ik voelde die dag... Echt als het beleven van een nieuw begin als weggebruiker. He? En het, maar het effect was ook, ik ging daardoor echt wel weer anders uh, rijden. Ik ging echt wel wat meer op de verkeersregels letten. Je bent je toch rotgeschrokken, 350 euro. Ik heb het niet in mijn achterzak zitten. He? Nou ja, dat, dit verhaal dat past eigenlijk een, uh, een beetje bij het feest van de achtste dag, uh, vind ik. Het ging naar nul euro. En dat was voor mij een acht, de acht van een nieuw begin. Een nieuw begin als weggebruiker. Want het feest van de achtste dag, dat staat ook voor een, een nieuw begin. Al bevat het wel ook meer als alleen maar een nieuw begin. Het is ook werkelijk iets helemaal nieuws, maar daarover meer. Nou, Levi zei het ook al in andere, de achtste dag, dat is uh, natuurlijk het allerlaatste slotfeest van de jaarlijkse cyclus... van de feesten van, van Jahuwah. En die feesten... die, die symboliseren Gods helsplan. En... wat Jahuwah met deze wereld heeft. En daar refereerde Levi ook al even aan. Uh, God heeft een volk. Het Joodse volk. Juda. Maar ook... het hele huis Israël. De twaalf stammen. Maar uiteindelijk is hij God van de volken. We leven al in Genesis. 60, 70 zeventig volken. En... Yeshua is een eersteling, maar ook Israël zelf is een eersteling. Een eersteling van de volk, hij wil alle volken bereiken. En daar is dat hele helsplan uh, op gebaseerd. En ja, soms dan zou je wel eens in een, in, een, in, een, in een pessimistische bui of een cynische bui kunnen zeggen, ik zie er geen hel meer in. Maar gelukkig, onze hemelse vader die denkt er anders over met betrekking tot deze wereld... Heeft de mensheid als de kroon van de schepping, die heeft hij lief. En hoeveel pijn moet het hem gedaan hebben dat die mensheid uh, in zonde viel. En uh, ja, en nog steeds, want het gaat er natuurlijk verschrikkelijk aan toe uh, op het moment. Zet het nieuws maar aan en het is naar een van ellende. Dat weten we allemaal. En dan denk je wel eens van wanneer houdt het op? En, en ik zelf en jullie ongetwijfeld ook die... Uh, Zullen daardoor opgeroepen worden tot, uh, tot gebed. Van vader wanneer houdt het op en wanneer is het helsplan rond. Dat dit allemaal op is en klaar. Ja, Jehovah die ziet nog steeds hel in deze wereld. En hij werkt dus toe naar dat definitieve hel. Wat uh, in zijn volle ontplooiing zal komen op die achtste dag. En zijn plannen falen niet. Amen. Amen. Zijn plannen falen niet. Nou dat plan, dat is dus al gedeeltelijk vervuld. Hè? En elk jaar dan gaan we dat repeteren. Hè? En wie weet leven we zelfs in de tijd dat we in, in ons leven de finale gaan meemaken. Ik heb daar in ieder geval hoop en verwachting voor. En misschien jullie ook. En ik hoor dat Wienend daar een studie over heeft gegeven. Dus wie weet, als dat klopt, um, hoe dichtbij het is. Hè? Nou, hoe ziet dat helsplan dan uit... Hè? In de Torah lezen we dat het onze kinderen moeten imprenten. Je moet repeteren. Het is vandaag gerepeteerd. En ik ga ook weer een klein beetje repeteren. Ik heb hier ook een aanwijzertje geloof ik. Hè? Is dat rode dingetje? Ja. Het natuurlijk bij Pesach. Wat staat voor het volbrachte werk van de Messias. Vervolgens was dat de inleiding voor het volk om uit Egypte te vertrekken. En Prompt liepen ze tegen de zee aan... We weten ook uh, met de beelden vanuit het Nieuw Testament dat dat uh, hun doop was en uh, zo gingen ze door de zee en ze moesten daarbij ook in, in nieuwheid van leven gaan wandelen, ongezuurd, zonder zonde. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, daarom liepen ze dan ook vervolgens tegen de, de Sinaï op. Het is een beetje klein je ziet daar de berg met Mozes daarop en er was donder en bliksem en rookwolk en... Uh, nou, zo kregen ze daar het handboek voor het leven, want dat is de Torah, hè? het is niet een, een keiharde zakelijke opzomming van wat je wel niet mag doen. Het is een handboek voor het leven, dat klinkt heel positief. En die voorjaarsfeesten, die zijn natuurlijk uh, vervuld op Golgotha en uh, Shavuot, het oud-testamentische feest, dat is vervuld met, met, op de eerste Pinksterdag, waarin... Uh, Gods geest werd uitgestort. En ja, ik zie dat als een, als een eerste vervulling. van, van uh, uh, Dat het Torah op de tafel van het hart wordt geschreven. Ja, Bijzonder is natuurlijk ook dat, dat, dat uh, Jehoshua die heeft die feesten uh, vervuld. Precies op de tijd dat die feesten er waren. Het was Pesach in Jeruzalem. Dat hij toen gekruisigd werd. En ook... Uh, in het feest van ongezuurde broden, dat hij opstond. Of opstond hij is opgewekt door de vader. En, uh, dat hij ging zijn bloed tonen in de hemel op uh, de dag naar de Sabbat. En op dat moment was de hoge priester die, die hiefde beweeggaven van de gerst. En ook Shavuot, het, het oud testamentische feest van het geven van de wet, dat uh, precies op dat moment werd de geest uitgestort. Nou, dat schept natuurlijk verwachting voor de najaarsfeest ook, hè? Want dan komt Joshua dus niet terug als lam, dat was de eerste keer als lam of ram. De tweede keer komt hij als dus de leeuw van Juda. Nou, een leeuw, daar hebben wij gepast respect voor. Hoewel, voor een ram mag je dat ook hebben. <laughs> en ja, dat schept natuurlijk verwachting dat hij, dat hij ook de najaarsfeesten, eh, dat, dat, hij, dat hij gaat vervullen zijn wederkomst, precies op die najaarsfeesten. En ja, Jehoewa gaat dat doen door zijn rechter Arne Messias. En dan begint het natuurlijk met de, de dag van de bazuinen. Uh, word wakker wereld. Een paar van die bazuinen, dat is niet te missen. Met of, gehoor, met of zonder gehoorapparaat. Uh, word wakker wereld, oordeel, vuuroordeel. En dan, we nog steeds een God die, die tot het laatst toe allerlei opties biedt volgens mij tot... tot ...tot behoudenis. Dan is dat toch nog weer die grote verzoendag ook. Dat spreekt dan vooral over collectieve verzoening. En um, ja, dat is ook een heel bijzonder feest natuurlijk. Dat God zich verzoent met zijn volk. En ja, als je dan door verzoening bent gegaan... ...dan is daar natuurlijk een beetje onder de loofwut hier. Daaronder heb ik plaatjes van het loofwuttenfeest. Dat is een paar jaar geleden in Hardenberg ook gemaakt... En ja, dan komt het allerlaatste feest van de achtste dag hier verwoord in dat plaatje. Nou, het is al net zoals in het natuurlijke. Als, als jij en ik ruzie met elkaar maken, dan, dan heb je daar spijt van of berouw of je wordt erom geoordeeld. Nou, als het goed is, zoek je verzoening. Als dat gebeurt, dan worden we allemaal blij. Dan, dan, dan kan je feest vieren. En dat, dat kan ook pas dan. Dus die voorjaarsfeesten, dat werkt heel natuurlijk. En eh, het zal ook absoluut ongeveer in die volgorde gaan met deze wereld. Dat kan niet anders. Want God is heilig en rechtvaardig. Hij kan niet, hij kan niet dat maar wegdoen. Er moet verzoening plaatsvinden. En dan is er pas ruimte voor vreugde. Nou, die, die, die, uh, al die feesten, die, die zijn natuurlijk ook weer vervat in de drie opgaansfeesten... Ik heb ze hier eventjes in een uh, tabelletje gezet. Uh, het zijn ook feesten die nauw verbonden zijn met de oogsten. Pesach met de gerst, wat ik al zei. Shavuot met de tarwe. En een sukkot het fruit. Ik zie het hier ook allemaal lekker liggen. Ik hoop dat ik straks een banaan mag, want wij hebben ons brood vergeten. <lacht> nou, in de geschiedenis is Pesach natuurlijk uh, verbeeld ook in, in uh, dat het volk uit Egypte trok. Shavuot is de wetgeving, de Torah op steen. Uh, tot twee keer toe en uh, Sukkot, het feest. dat verbeelde ook de bescherming in de woestijn. Dat hadden ze hard nodig. God was als een bes beschutting over hen heen. En niet in de letterlijke tent. Ja, hij was daar met de tent, maar het was natuurlijk ook uh, verbeeld in die, in die wolk. Uh, vu Rookkolom, vuurkolom. En dat was de bescherming tegen hitte, tegen kou, tegen de vijandige woestijn. Nou, profetisch die feesten, Pesach natuurlijk, uh, Golgotha, Shavuot stond voor Pinksteren, maar hij krijgt nog een vervulling, een diepere vervulling, dat de Torah echt op de tafel van het hart komt, uh, wat al een eerste vervulling met, met, met Pinksteren had. En uh, Sukkot, dat zal zijn vervulling vinden, dat uh, bij de tweede Exodus, uh, als wij thuiskomen uit de Babylon van de wereld... Nou moeten we eens realiseren dat dat helsplan zich afspeelt in de tijd. Het is niet voor niks dat de feesten de, de, de, met het Hebreeuwse woord moadim worden genoemd. Hè? En moed, dat is, dat is feesttijd, ontmoetingstijd, vastgestelde tijd, afspraak, vergadering met een bepaald doel, signaal, teken. Dus dat is, dat, als je het hebt over een feest, dan heeft het allemaal deze lading in de tijd maar God is zelf van eeuwigheid, dus ergens moet een connectie gemaakt worden met de tijd. Nou, God is van eeuwigheid, toen kwam de, de schepping, daarmee uh, klokte die in op de tijd. Op de vierde dag werd de zon, maan en sterren gegeven, daarmee, uh, uh, daar staat ook dat vermeld het, de Moadim. En dan volgt het 7000-jarig helsplan, wat wij geloven. En wat dan na die 7000 jaar? Ja, dan lezen wij uh, natuurlijk over de eeuwigheid... Dus daar moet een, een, een, een overgang gecreëerd worden van, van uh, het einde van die zevenduizend jaren, het uh, ze, laatste duizend jaar het vrederijk, de zevende dag, wat de Sabbat ook verbeeld, naar de eeuwigheid weer. Nou, dat is verbeeld in het feest van de achtste dag. Dus zeven dagen lofuttenfeest, dat spreekt van volheid in het aardse. En die achtste dag die zit niet meer in het aardse systeem. 8 is eigenlijk de eerste toon van een nieuw muziekstuk. Maar dan ook echt een nieuw muziekstuk. Bij muziek is het vaak een deuntje herhaalt zich. Dat was vooral bij het eerste lied. Ik dacht, hoe vaak nou nog? <laughs> maar um, een een nieuw muziekstuk komt. En ja, daarom zijn op de achtste dag uh, de sukkels ook leeg. En je ziet hier uh, de loofhut uh, van onze gemeente. Afgelopen... Uh, op de eerste dag van het feest wij, hebben wij een loofwit opgebouwd. En, uh, we hebben iemand in de gemeente die werkt uh, uh, in grote bedrijven. Waar dan moet die plantenbakken verzorgen. Dus die had echt bananenbladeren en, en, en palmbladeren. Dus uh, die gingen er bovenop. Dat was erg mooi. Nou, je ziet allemaal mensen eromheen. En ja, deze heb ik gistermiddag dan gemaakt. Uh, uh, nu is die leeg. Uh, de eerste dag moet de, moet de eeuwigheid gaan verbeelden, dat is een nieuwe dimensie en daarom moet die leeg zijn en worden afgebroken. En acht, dat zit ook al een beetje in de, in de, in de, in de vorm van die letter, hè? de acht, eeuwig, Het gaat maar door, gaat maar door. Hè? Acht is een nieuwe dimensie, de dimensie van de eeuwigheid. Nou, laten we daar wat, uh, wat verder op ingaan. In de Bijbel heb je verschillende niveaus van uitleg. Het eerste niveau is, is gewoon de letterlijke tekst. Het, het, het, het niveau. En de, de, de Leviticus 23. Dat is natuurlijk het hoofdstuk waar alle feesten in, in vermeld staan. Keurig op een rijtje. En in vers 36 en 39, daar wordt dan ook iets over die, die achtste dag gezegd. Met twee instru instructies. Heilige samenkomst en rustdag. Nou, in nummerie... 29, daar is dat uh, verwoord in één tekst. Op de achtste dag moet u bijzondere samenkomst houden en geen enkel dienstwerk mag u doen. Nou, spreekt voor zich, daarom zijn we hier ook vandaag. Een heilige samenkomst. Maar deze tekstje zegt natuurlijk nog niks over de diepere betekenis van het feest. En wat is toch die nieuwe dimensie waar het woord op doelt... Ik denk dat dat onder andere verborgen ligt in de volgende tekst. Jeremia 31. Zie, er komen dagen, spreekt Jehovah, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had... Spreekt Jehoa, voorwaar dit is het verbond dat ik na die dagen, na die dagen daar het voor mij ook echt helemaal op het einde, met het huis van Israël sluiten zal. Spreekt Jehoa, ik zal mijn wet in hun bundes te geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Nou. Vele gaan ervan uit dat het met Pinksterdag vervuld is in de handelingen. Ik denk dat dat een voorvervulling was, ik heb het al gezegd. En dat het dus een veel diepere uitwerking krijgt, deze profetie. Namelijk vervat in de achtste dag. En het, het leuke is dat de betekenis van de, de, de letter GET, dat is de, um, de letter met de getalswaarde acht, die ondersteunt dat idee ook een beetje. Um, je ziet hier een soort, je zou het kunnen zeggen, dat is een soort hekje. En eh, zoals jullie misschien weten, de Thebreus alfabet, elke letter heeft een getalswaarde. De alef begint met E, 1. Eh, zo gaat het door. De, de get heeft de getalswaarde, 8. En, en al die letters bij elkaar, die vertellen eigenlijk een soort uh, uh, letterverhaal. Ja. En... Die get die staat dan voor de afsluiting, omheining, hekwerk. En daar wordt gedoeld op de verinnerlijking van de Torah. Want de Torah aanvaarden, dat is één. Hè, ik heb ook wel, uh, ik heb niet voor niks mijn rijbewijs gehaald. Uh, ik weet ook wel dat ik niet over die doorgetrokken streep mag. Maar, maar de, een volhouden in de praktijk, dat is twee. Je kan wel eens in de verleiding zijn, zoals mij dus vorige week gebeurde. Om toch over dat lijntje te rijden, hè. Uh, dus het is heel wat moeilijker. En dat weten we allemaal. Uh, het Nieuw Testament zegt ook, wie zegt dat die zonde zond is, die is een leugenaar, dat klopt ook. Hoe goed we ook ons best doen, vroeg of laat struikelen we, moeten we dingen in orde maken. En met die get, daar komt eigenlijk uh, de volhardingsstrijd op het volhouden van die allerlaatste fase, uh, wordt daarmee verbeeld. En dan gaat het niet meer om opgelegde regels van buitenaf, maar dat je de Torah van binnenuit beleeft. Nou, dat is net wat ik, wat ik uh, zei in Jeremia 31. Nou, in de Joodse traditie er wordt vaak uh, op deze dag uh, uh, gedanst met de, met de Torah, hè? met de Bijbel. Ik geloof dat we dat straks ook gaan doen. Hè? Ik las het. En ik stel me zo voor dat als wij de achtste dag mogen beleven, dat wij dan ook gaan dansen. Maar dat we het niet meer met de Bijbel in ons hand hoeven te doen, hoeft het te Want dan zit hij echt helemaal in onszelf. Dan hoeven we alleen maar te dansen met alles wat in ons is. Okay. Hè? En hoe kunnen we daarnaar uitzien? Want dan is er een hoop rottigheid verdwenen. Uit ons leven, maar ook in deze wereld. Die achtste dag, Levi zei het ook al, uh, dat is een apart feest. En, en in Johannes 7, vers 37, wordt hij de laatste, de grote dag van het feest genoemd. En let op waar Jehoshua toen uh, over sprak op deze dag. Vers 37 en 38. En op de laatste, de grote dag van het feest... stond Jehoshua daar en riep... als iemand dorst heeft... laat hij tot mij komen en drinken. Nou, dorst, drinken, water... doet ons direct denken aan Gods geest, hè? Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt... stromen van levend water... Zullen uit zijn binnenste vloeien. Klopt allemaal weer met wat ik net zei: dat het in lijn is met de symboliek van de Get met Jeremia 31 levend water. En dat wordt dus gekoppeld aan de laatste de grote dag van het feest. En dat gaat dus over de volheid van Gods geest. Die, die als die in ons komt, dan spreken we ook de exacte Torana. Nou, nog meer teksten die iets zeggen over de achtste dag. Ja, die zijn er. Ik moest direct ook denken aan uh, Noach. Noach die kreeg de opdracht een ark te bouwen. Uh, als die ark klaar is, dan krijgt hij de opdracht om uh, de dieren daar binnen te laten en ook zelf naar binnen te gaan. Daar had hij zeven dagen de tijd voor. En op de achtste dag toen was die ark dicht en voltrok het oordeel zich. En dan werd hij ook nog, eh, als je let op het aantal mensen, er gingen acht zielen mee in de ark. Dus ook weer een typebeeld dat er iets totaal nieuws ging gebeuren. Er was een volheid, namelijk de volheid van de zonde van de wereld. God ging er een streep doorheen zetten. En eh, verbeeld in die zeven, dat was een volheid. En God begint met een nieuwe wereld, verbeeld in die acht en dat deed hij met uh, een, een nieuwe groep mensen, ook verbeeld in acht zielen. We zien het, het achtste dagprincipe ook terug in uh, uh, gebod over uh, melaatzaad. Hoe daarmee om moet worden gegaan. Nou, dat staat in Leviticus 14. Dat is een uh, behoorlijk ingewikkelde procedure. Dat, dat, bijna het hele hoofdstuk gaat erover. Ik. Uh, ik denk dat ik daar een hele preek over gehouden, over alleen al dat hele stuk. Want er zit onvoorstelbaar symboliek in. Ik licht er nu een paar versen uit. Maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. Als hij dan uh, uh, bezig is met, met, met herstel daarvan. Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren. Zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dus ook weer een volheid. Dus alles moet weg, het oude. En dan is die weer rein. Op de achtste dag, zie je, heb je het weer. Moet hij twee jonge rammen zonder enig gebrek offeren. En zo gaat het dan weer door. Dus reiniging en heiliging. Mijn laatste staat natuurlijk ook voor zonde en dood. Gedurende zeven dagen en dan de achtste dag kwam de reinverklaring. Dus er zijn ontzettend veel manieren waarop onze hemelse vader dat, dat, dat principe aan ons duidelijk wil maken. Over, over een volheid van zeven, het zij in het goed, het zij in het kwaad. En dan acht, een nieuw begin. Maar hij doet het dus uh, uh, niet met hapklare brokjes. Je, je moet er zoveel moeite voor doen om het te ontdekken en het te begrijpen. Die achtste dagprincipe zit dan ook verborgen in de, in de, in de offerprocedures. In de tabernakel en in de tempel. Leviticus 9, daar... Uh, daar wordt dan de inwijding beschreven van, van, van Aaron en de priesters en ook de, de, de ambtsaanvaarding van de, van de Levieten. En dan op de achtste dag, dan lezen we het volgende, ik citeer even Leviticus 9. Op de achtste dag riep Mozes aan Aaron, zijn zonen en de oudsten van Israël. En dan in vers 4, vandaag zal Je Jehovah jullie verschijnen. Dus het is iets heel nieuws. Na al die voorbereidingen Ze hebben eerst het, het plan gekregen. God gaf het plan aan Mozes. Toen ging hij uh, het, het uh, opdracht geven. Iedereen ging spullen aanleveren. Toen alles klaar was moest het allemaal ingewijd worden. Hij uh, leest het allemaal hoofdstukken lang in Exodus, het begin van Leviticus. Maar dan, na de inwijding, dan gaat er echt iets heel nieuws. Vandaag zal Jehovah jullie verschijnen. Dat is iets van een heel een nieuwe dimensie. En in vers 6, Mozes zei, dit is wat Jehovah jullie geboden heeft om te doen, opdat de heerlijkheid van Jehovah jullie zal verschijnen. Dus al die dingen moesten wel gebeuren voordat dat kon plaatsvinden, dat de hemelse vader ging verschijnen. Dus weer een, een periode van volheid en dan die achtste dag met iets nieuws. En de shechina, de heerlijkheid van, van God, daalde neer. En dat gebeurde ook echt... We lezen dat in versen 22 tot 24. Het is geweldig wat daar gebeurde. Daarna hief Aaron zijn handen op over het volk, zegende hen. Toen kwam hij naar beneden, nadat hij het zondoffer, het brandoffer en het dankoffer gebracht had. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van de ontmoeting binnen. En toen ze weer eruit kwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van Jehovah verscheen aan heel het volk. Het vuur ging uit van het aangezicht van Jehova en verteerde het brandtoffer en de vetdelen op het altaar. Toen heel het volk dit zag, juichten ze en wierpen zich met het gezicht ter aarde. En, uh, altijd uh, blijdschap, maar ook gepaste eerbied. En dat ja, als goed is goed, dus moeten wij dat ook hebben. We hebben God niet in de broekzak. We mogen blij zijn en dankbaar uh, dat wij tot hem mogen naderen door Jehoshua. Wij uh, moeten ook altijd heel gepaste eerbied hebben wat hier verbeeld wordt in het, dat ze zich ter aarde wierpen als je het dan nog over een, een diepere laag wil hebben bij deze hele situatie waar zou dat dan op kunnen wijzen je zou kunnen zeggen uh, dat de opstanding van de Messias erin in, verbeeld is in, dit, in deze hele geschiedenis Want het vindt plaats op de achtste dag, dus de heerlijkheid van Jehoa die verschijnt op de achtste dag. En is het niet zo dat Gods heerlijkheid verscheen in de Messias toen hij opstond op de eerste dag van de week? En dat was de achtste dag, want je had een week van zes dagen, zevende dag rust. De eerste dag is dan achtste dag. En ik vond het wel een heel mooi beeld eigenlijk. Dat, dat, ja... Dat zoals hier de, de, de, de, de tempel werd ingewijd en de hele dienst en de offers aanvaard werden. De offers moesten verteerd worden. En daarna dan verschijnt Gods heerlijkheid. En zo is door Gogota heen, eh, door de dood, door het graf, verscheen Gods heerlijkheid. Eh, in het ochtendgloren van de achtste dag. Ja. Nou, niet alleen in die offers ligt het onderwijs verscholen van de achtste dag. Ook in het, het toewijdingsgebod van de eerstelingen. We lezen daar bijvoorbeeld over in Exodus 22. Ze zullen jullie met jullie runderen en kleinvee doen. Dus de eerstgeborenen van het kleinvee hè, en, de, en de runderen. Zeven dagen zullen ze bij de moeder blijven. Op de achtste dag zullen jullie ze mij geven. Dus ik denk dat, dat het type beeld dan is dat, dat, uh, uh, dat in het slachten van die dieren zit weer het werk van de Messias verborgen. En in, het, in het, het, het, het, het tijdstip van het geven zit weer die, die achtste dag. Dat de opgestaande Heer wordt gesymboliseerd. Verheerlijk tot de Vader. Nou, zo zijn er eigenlijk, als je goed gaat zoeken, nog veel meer voorbeelden van, van achtste dagprincipes te vinden in het woord. En ik wil er in ieder geval nog één noemen. Misschien dat jullie dachten van, hé, wanneer komt die? Wie heeft hem in gedachten? Besnijdenis, ja. Het ja. is natuurlijk al even genoemd in de Ceder in de, in de van Kees. Want die, bevond, die vond natuurlijk plaats op de, op de achtste dag ook. En nou, je kan wel spreken dat dat ook een wel een nieuw begin was in een nieuwe dimensie. Want uh, ja, ik heb het zelf uh, niet meegemaakt, maar je zou maar lekker gekoesterd worden aan de borst van de moeder. En als je dorst hebt, hupsakee, lekker warme melk. En je natje, je droogje, je pempertje, uh, wat dan ook maar. En dan ineens gaan de kleertjes uit en dan uh, een vlammende pijnscheu door je heen. En uh, je weet niet wat je overkomt. Het is wel een hele nieuwe dimensie uh, die dan plaatsvindt hè, met zo'n kindje. En uh, ja, dat was dan op de achtste dag. Iets heel nieuws weer. Hè? En ja, die instelling van de besnijdenis, daar lezen we over in, uh, in Genesis hè, bij Abraham. Elk kind bij u van acht dagen oud, al wie mannelijk is, moet besneden worden. Al uw generaties door. Degene die in uw huis geboren is en degene die van enige vreemdeling voor geld gekocht is, die niet tot uw nageslacht behoort. Nou, dat betekent dus een verandering in het vlees. Er ging een stukje huid vanaf. Dat heeft voordelen met betrekking tot hygiëne. We kunnen... Geen uh, rommeltjes meer zich onderop hopen. dat heeft uh, uh, voordelen met het voorkomen van ziekte. Er zijn prachtige wetenschappelijke onderzoeken in Israël. Dat als een man uh, monogaam is en besneden. Dat uh, uh, de kans op baarmoederhalskanker bij de moeders uh, vrijwel niet heel is. Als een man niet besneden is of hij gaat ook nog vreemd bijvoorbeeld. Dan gaat de percentage ineens fors omhoog. Dan zie je maar dat, dat, dat uh, wie Torado doet, ontvangt C gaan leven. Als je zo'n gebod uitvoert, dan gaat het je wel. Dus die besnijdenis die, die doet iets in het vlees. Het had schijnbaar ook iets te maken met, met uh, uh, de naamgeving van de kind. In ieder geval bij Johannes de Doper. Uh, Lucas 1. Het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kind te besnijden. En ze wilden het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Nou, dan kreeg hij dus de naam Johannes. Hè? En ook Jehoshua verging het zo. Zijn naam was al bekend, dat had de engel al geopenbaard. Maar schijnbaar pas publiekelijk openbaar op de achtste dag, volgende hoofdstuk, van Lucas. Toen de acht dagen... Vervuld waren en men het kind besneden, besnijden moest, werd hem de naam Yeshua gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Nou, Kees Bloed die uh, refereerde in de zede er ook, ook al even aan dat het heel goed mogelijk kan zijn dat, dat Yeshua op de eerste dag van het feest, Lofette feest, geboren is. En op de achtste dag besneden. Dat zou dus vandaag zijn geweest, dat je dat vandaag mag herdenken. En ja, ik heb daar ook wel geloof voor. Het is, het is rekenkundig al behoorlijk. Uh, uh, kan je daar op uitkomen als je uh, de, de, de, de zwangerschap uh, van Elisabeth en Maria uh, naast elkaar legt en hoe Zacharias dienst dat in de, in de, in de tempel. En, maar het zit ook wel een beetje in, in deze tekst verborgen volgens mij. In, in Johannes 1, vers 14, Er staat en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En het Griekse woord daarvoor, dat is 4, 6, 3, 7, dat is skeno. En dat staat voor zijn tent opslaan, in een tent wonen, kamperen. Het is dus een prachtige hint voor de stellingname dat het tijdstip van de geboorte van de Messias ten tijde van de Levitefeest is geweest. Want hij kwam te midden van ons wonen. Lees maar eens zo. Het woord, het spreken van God, wat natuurlijk uh, Yeshua zei en deed niets anders dan dat de Vader zei te doen. Hè? Dat is dat woord, het spreken, dat is vlees geworden. Zijn spreken was voor 100%. Uh, in, in de zoon. En dat sloeg zijn tent op. In deze, op deze aarde. En, en uh, hij kwam in een, in, een, in, een, in een lichaam. Hij kreeg een lichaam. Um, en op de zevende dag werd hij besneden. Uh, op de achtste dag. Ja. Nou, dan de, de geestelijke betekenis van de besnijdenis. Op de achtste dag. Daarvoor wou ik drie teksten nemen. één uit de Torah, één uit de profeten. En één uit het uh, vernieuwde verbond. Ook weer om maar even te illustreren dat het woord gewoon een eenheid is. We dienen één God met één helsplan, met één volk, uh, één Torah. En, en, en uh, weg met alle ideeën van dat er bedelingen zijn of dat de plannen veranderen. Nee hoor, het is alleen maar updaten, verder uitleggen, teruggrijpen naar. Maar het is allemaal één, één geheel. En dat zie je ook wel bij de besnijdenis. We beginnen bij Deuteronomium 10. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer als Dat is echt de geestelijke betekenis van de besnijdenis. Um, besnijd de voorhuid van je hart. Dat, voor mij is dat, daar ligt het horen in. Je moet, met je hart moet je horen, luisteren en vanuit je hart komen overleggingen. Daar, daar zetelt jouw ik en dan ga je, als het goed is ga je iets doen, dat lees je ook weer terug in de tekst, want hè? je hart hier, en wees niet halstarrig, daar zit weer het doen in negatieve zin hier dus horen en doen, hoort altijd bij elkaar, in het woord shema zit dat ook hè? shema, dat is niet alleen maar horen, maar dat heeft altijd de intentie van horen en doen, dat zie je ook in deze tekst en in de profeten is het Precies hetzelfde. Besnijd u voor Yahuwah. Weer het horen. En doe de voorhuid van uw hart weg. Mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, Anders zal mijn grimmigheid uitslaan als een vuur. En branden zonder dat iemand kan blussen. Vanwege uw slechte daden. Weer het doen. Even vertaald naar het negatieve. En voor ons is het natuurlijk andersom. Besnijd je hart. En doe dan goed. Dan is daar God zegen. Nieuwe Testament. Romeinen 4 voor gekozen. Ik kan heel veel, heel veel teksten die er overigens over gaan. En hij, dat is natuurlijk Abraham, heeft het teken van de besnijdenis ontvangen. Als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Het geloof is uit het horen, dus heb je weer het horen dat hij had toen hij nog onbesneden was... Opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven. Dus dan dus wordt het weer aan ons gekoppeld. Zowel zij die onbesneden zijn. Opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden. Even het vervolg. En om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn. Maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof. Heb je weer het doen. Het zit altijd in... Uh, allebei verborgen vaak in de tekst wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was, want niet door de wet is de belofte aan Abraham of het nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof nou dan hebben we het nog niet uh, helemaal gehad over de profetische betekenis in de toekomst van de achtste dag nou het ligt misschien voor de hand daarvoor wou ik dan nog afsluiten met een stukje uit openbaring en veel mensen voorwaren teksten die gaan over het vrede rijk met teksten die gaan over de eeuwigheid de achtste dag dus daar moet je goed op letten ik weet niet wie er opschrijven bijvoorbeeld Jesaja 11 Jesaja 65, 66 ezekiel 37 hoofdstuk 40 tot 48 en Zachariah 14, die worden vaak verward. Dat gaat echt over een vernieuwde hemel, vernieuwde aarde. Maar nog steeds, kan je daar lezen, gaat het over die fysieke hemel en aarde. Maar dat die dan vernieuwd wordt en teruggebracht naar de oorspronkelijke perfecte staat van, van Eden. De hof van Eden, van Genesis 1 en 2. Alles blijft nog steeds fysiek hetzelfde. Maar in openbaring 21 en 22, daar gaat het dan echt over de achtste dag... En dat is echt een andere dimensie. Er is geen zee meer, geen zon, maan. Soms denk ik van, zou ik het nog wel leuk vinden? Ik kan zo genieten van de zee. Maar dat is een stukje, eigen, een stukje eigen wijsheid natuurlijk. Want dat zal echt heel bijzonder allemaal zijn. Bijna onvoorstelbaar in ieder geval. En nou, laten we daar nog een, een stukje van lezen. Uit hoofdstuk 21. Vers 1 tot 4. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Achtste dag, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Dus nieuwe dimensie. De zee was in die meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van Jehovah uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van Jehovah is bij de mensen.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 Dus vandaag sluit die cyclus van de feesten af. De feesten die aan de ene kant een schaduw terugwerpen en aan de andere kant zeker de najaarsfeesten schaduw vooruitwerpen. Maar zolang die najaarsfeesten nog niet vervuld zijn, beginnen we toch weer van vooraf aan met repeteren. Dus de volgende feest wat we mogelijk gaan vieren, dat is toch weer Pesach komend jaar. Dat is dan weer een nieuw begin. Maar laten we, een, ik wil afsluiten met gebed. Ik stel voor dat we bidden, dat van ons gezegd kan worden. Hé, hey, ik ben zelf, of ik zie het in jou. Ik ben, ik geloof dat jij of ik, dat, dat ik een beetje vernieuwd ben. Dat ik veranderd ben. Dat het niet meer alleen maar opnieuw beginnen is, steeds opnieuw weer. Maar dat er ook een stukje nieuwe dimensie is. In mijn leven is gekomen. Want het, het, de achtste dag moet nog vervuld worden. Maar we zeiden het ook al in Jeremia 31 en op de pinkste dag een voorvervulling. Ik geloof dat God het ook zo bedoelt. Dat wij nu al vernieuwd worden. En net wat ik ook al zei in de letter Get. Het gaat erom dat, dat, dat de Torah die je aanneemt, dat je die gaat verinnerlijken. En dat proces dat dus goed is het goede het al gaan, is niet dat het pas later natuurlijk is. En laten we daarvoor bidden. Dat een, een, ja, een, een, een stukje van het nieuwe begin nu al zichtbaar mag worden in ons leven. En dan begin ik ook nog weer even waar ik geëindigd ben met die motor. Uh, uh, sinds dat gebeurd is en ik zomaar onverwacht die genade kreeg, ben ik echt anders gaan rijden. Maar ik zal moeten volhouden. Uh, de verleiding zal toch wel weer te loer blijven liggen. Maar uh, als het goed is, uh, ja, moet die achterdag in mijn race Zeker als ik op mijn stoere motor zit, die zo makkelijk opschakelt, uh, dat ik dat volhou. Had ik nog iets? Ja. Nou, eventjes aan het natuurlijke verbonden. Zo'n gat in de hemel, als ik dat zie, dan denk ik altijd: van ja, zo gaat het misschien. Gebeuren, hè? het nieuwe Jeruzalem wat neerdaalt. En dat plaatje, dat verbeeldt ook het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt. Daar zien we heerlijk naar uit. En tot die tijd gaat het om de volharding der heiligen die vasthouden in het geloof in Yeshua en het houden van Gods geboden. Weer het horen, geloof, maar het doen. Zit altijd aan elkaar vast. Laten wij bieden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we feest mogen vieren. Dat we op de achtste dag, de grote dag van het feest... Dat we een heilige samenkomst mogen hadden, houden. Dat we mochten stilstaan bij dit bijzondere feest. Dat spreekt over een nieuwe dimensie. Vader, we zien er naar uit ja, hoe uw helsplan verder gaat. Als u uh, terug zal komen door uw rechterarmde Messias. Die zal komen als de Leeuw van Juda. En die uh, herstel in deze wereld zal gaan brengen. Oh, wat zien we daar naar uit. Maken we dat wij klaarstaan. Dat wij als wijze maagden zijn die uh, mee kunnen met de bruidegom. En ja, we bidden dat u ons helpt om de Torah, die wij, uh, waardoor we ons willen laten inspireren, ja, dat die al op de tafel van ons hart wordt geschreven. Door, door uw geest, Yeshua, uw geest is uitgestort, de geest van de Vader, ook wel uw geest genoemd, is in ons hart uitgestort. En ja, u wilt die Torah nu al op ons hart schrijven. Dat we nu al vernieuwd worden. Dank u wel dat we daar ook tekenen van zien. Dat we het kunnen herkennen in elkaar. Maar gaat u door met het werk in ons. Wilt u ons van binnenuit vernieuwen. En waar Paulus ook ergens zegt ik geloof. Kom in ongeloof tegemoet. Ja. We willen u vragen of u dat wilt werken in ons leven. Zo zien we uit naar alles wat u gaat doen. En dank u wel voor de feesten. Wat is het een wonderlijk geheel. Uw hele helsplan. En wat bent u een wonderlijk God. Dat u het begrijpbaar hebt gemaakt. Voor geletterde mensen of ongeletterde mensen. U hebt het verbonden in plaatjes. Het is een soort stripverhaal bijna. En u hebt het verbonden aan de natuur. Aan de oogst. U bent een geweldige God. U bent onvoorstelbaar creatief. En ik dank u daar hartelijk voor. Ik wil zeggen wij houden van u. Wij houden van u. En we willen uw naam loven, prijzen en aanbieden En we willen u danken voor al dat goede wat u ons geeft. En dank u wel dat wij... Uitgenaden mogen naderen door onze hoge priester, die voor ons pleit op dit moment in de hemel. Dank u wel, Joshua, voor het verbrachte werk. Halleluja. Amen.